Minister De Jager zei gisteren dat Nederland zich voorbereidt op alle mogelijke scenario's. Hij wil er niet veel over zeggen welke scenario's dat dan precies zijn. Griekenland domineert ook de beurzen. De belangrijke Europese beurzen zijn vanochtend allemaal in de min geopend. Frankfurt, Parijs en Londen stonden kort na de opening op zo'n procentverlies. Ook de beurs in Amsterdam noteert rode cijfers. Beleggers hebben er weinig vertrouwen meer in dat er een oplossing komt voor de Griekse schuldencrisis. Ook de afwaardering van twee Franse banken door kredietbeoordelaar Moerdis... drukt de stemming op de beurzen. Het zijn de banken Société Générale en Crédit Agricole. In België zitten de gesprekken over de formatie muurvast. Er is de hele nacht onderhandeld om de impasse... over het tweetalige kiesdistrict Brussel-Halle-Vilvoorde te doorbreken. Maar dat is niet gelukt. Formateur Di Rupo heeft de acht partijen voor vanmiddag... voor crisisoverleg bijeengeroepen. Di Rupo noemt dat een ultieme poging...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 De zaak draait om valse afschriften van de Luxemburgse bank Clearstream, waaruit zou blijken dat Sarkozy smeergeld heeft aangenomen. De Filipijn, die toen net als Sarkozy minister was onder president Chirac, zou niets hebben gedaan tegen de lastencampagne. De politie heeft vier mannen opgepakt die ervan worden verdacht betrokken te zijn geweest bij het beschieten van een politieauto in juli. Medewerkers van het KLPD zagen toen een gestolen bestelbus op de A16 rijden. Een woordvoerder van het KLPD. Vervolgens gaven ze een stopteken en ging de bestuurder van die Transport er met hoge snelheid vandoor. En ter hoogte van Prinsenbeek verlieten ze de autosnelweg. En op een gegeven moment werd er door de achteruit van die transporten op de politieauto geschoten. De agenten en hun auto werden niet geraakt. Later die dag werd de bus met daarin 100 kilo aan henneptoppen teruggevonden in Breda. En in een kliko trof de politie een vuurwapen aan. Het weer vanuit het noordwesten toenemende bewolking. Later gevolgd door regen. 15 tot 18 graden wordt het. De komende dagen is het droog met ruimte voor zon. In het weekend wordt het weer wisselvallig. AMBB verkeersinformatie. Op de A1 Amsterdam Amersfoort. Tussen Bussum en Eembrugge staat nog 10 kilometer file door een ongeluk. De linkerreis ook is dicht. A20 naar Gouda bij Nieuwekerk aan de IJssel 4...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 Banken willen zo snel mogelijk een landelijk informatiesysteem schulden oprichten. Jurist voert kruistocht tegen gemeentelijke administratiekosten. TNS Nipo is de grootste marktonderzoeker van Europa en ook daar gaat het wel eens mis. Waar gewerkt wordt, wordt het ook wel eens houten gemaakt en wat dat betreft zijn wij ook gewoon, gewoon mensen. En het ochtentuurmeer van Koos Postema, het is 6 minuten over 10. Dit is het vervolg van Caro. Goedemorgen Nederland. Om te voorkomen dat mensen zich diep in de schulden steken... moet er zo snel mogelijk een landelijk informatiesysteem schulden worden opgericht. Daarvoor pleiten het leger des Heils, gemeenten, woningcorporaties... en de Nederlandse Vereniging van Banken. Arthur Rijtsma van die Vereniging van Banken, goedemorgen. Goedemorgen. Een middel tegen de toename van het aantal problematische schulden. Um, hoe groot zijn die problemen? Die problemen nemen uh, toe de laatste jaren. Uh, op dit moment uh, is het zo dat uh, er bijna een miljoen Nederlandse huishoudens uh, problematische schulden kennen. Dus dat, uh, dat uh, neemt enorm toe op dit moment. Wat zijn problematische schulden? Uh, dat houdt in dat uh, mensen uh, hun uh, betalingen niet meer kunnen voldoen. Nou moet er dus een landelijk informatiesysteem schulden komen. En dat moet voorkomen dat mensen die in zo'n situatie zitten, dat die daar ook in blijven. Hoe, hoe gaat dat werken, dat systeem? Nou, dat systeem is, is vrij simpel. Um, het is een koppeling van een aantal um, bestanden. Um, met name de bestanden van woningbouwverenigingen, energiemaatschappijen en het bestaande BKR. Uh, systeem uh, wat al op dit moment kredietachterstanden registreert. En op die wijze uh, is er inzicht in um, een koppeling van achterstanden. Dus als mensen problematische schulden al hebben... dan kunnen de uh, betrokken partijen voorkomen dat er bijvoorbeeld kredieten uh, worden verstrekt. Ja, dus als ik bij een bank kom, uh, dan is het één uh, druk op de knop... en dan zie je meteen wat mijn hele uh, nou ja, financiële profiel is eigenlijk. Nou, niet het hele financiële profiel. Het is alleen zo als u bijvoorbeeld uh, achterstanden hebt in huur... Ja. Uh, langer dan twee maanden met een bepaald bedrag... dan kunnen de banken inderdaad zien... hé, hey, uh, er is iets aan de hand. We moeten met de klant gaan praten voordat wij een krediet verstrekken. Nou, hebben wij al een bureau kredietregistratie. Ja, dat klopt. Is dat niet genoeg? Nou, dat werkt inderdaad, uh, zoals u zegt, uh, bestaat het al. En het werkt uh, zeer goed op dit moment. Uh, de, uh, dat is inderdaad nog niet voldoende om uh, die problematische schulden uh, uh, naar voren te krijgen. Waarom niet? Want wat is het verschil dan met een landelijk informatiesysteem schulden? Dat is uitgebreider. Daar zitten bijvoorbeeld inderdaad het leger des Heils is daarbij betrokken... Uh, uh, de, de, de NVVK, dat is de koepel van uh, schuldhulpverleningsinstanties. Dus iedereen die met schulden in aanraking komt, die wordt daar geregistreerd. De energiemaatschappijen, zoals ik al noemde, maar ook de woningbouwverenigingen. Maar dan zou je ook kunnen zeggen, ja, je moet gewoon meer partijen betrekken bij het bureau kredietregistraties, veel eenvoudiger. Nou ja, dat zou een oplossing zijn. Alleen uh, wordt dat zo niet gezien. Het, het, is, het is zo dat uh, het LIS inderdaad een, een, een uitbreiding is van het bestaande uh, BKR-systeem. Het BKR-systeem gaat eigenlijk alleen maar over het kredietregistratie, dus echt puur de leningen. Aha, en niet andere schulden. En niet andere schulden. Nee. Klopt. Nou gaat u vandaag tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer uitleggen... hoe dat dan werkt, uh, dat landelijke informatiesysteem schulden. Um, in de politiek is er grote zorg over de privacybescherming. Want ja, je gegevens komen op meerdere plekken te liggen natuurlijk. Wat gaat u daarover zeggen? Nou, de gegevens komen niet op meerdere plekken te liggen. Het is één plek waar het ligt. En, uh, uh, maar wel zeer inzichtelijk. Ja, nou, u heeft een goed punt. Privacy is erg belangrijk, dat vinden wij ook, uh, vanuit het LIS... Um, nu is het zo dat, uh, dat de, ja, het middel en, en de kwaal... dat is natuurlijk de discussie waar het over gaat. Mm -hmm. uh, en zoals ik aangaf, uh, is het zo dat, uh, dat de kwaal... ...enorm toeneemt in Nederland op dit moment. Dus wij vinden het nodig dat er een middel komt... ...maar wel een middel wat, waar de privacy is gewaarborgd. Het is dus zo dat in dit systeem, wat wij, wat wij graag willen, willen realiseren... ...het ook zo is dat, dat mensen kunnen worden verwijderd als de schuld is voldaan. Het is dus niet zo dat je geregistreerd blijft bij het, bij het LIS-systeem. Nee, maar als je schulden hebt, heb je toch ook gewoon recht op privacy? Jazeker, en die privacy is er ook. Want als je geen, geen nieuwe diensten wil afnemen... Dan, ...dan heb je die privacy natuurlijk ten alle tijden. Wat vindt eigenlijk het college bescherming persoonsgegevens van uw plan? Nou, die, die, uh, die hebben het plan inderdaad uh, bekeken. En die hebben ge, gezegd op basis van, uh, van de wet uh, bescherming persoonsgegevens... Dat, uh, dat het systeem daar niet aan voldoet op dit moment. Vandaar dat we nu de vraag aan de politiek uh, neerleggen en zeggen... luister eens, wij vinden het belangrijk, vinden de politiek het ook belangrijk op dit moment. Dus het landelijk informatiesysteem schulden kan juridisch gewoon niet door de beugel op dit moment? Nou, wij vinden dat het juridisch wel door de beugel kan. Want uh, het college uh, persoonsbescherming die, uh, die, uh, uh, realiseert geen systeem. Die toetst alleen maar aan, een, aan de wet. Dus die, die denkt niet mee hoe de oplossing uh, gerealiseerd zou moeten worden. Nee, maar die wet is er niet voor niks. Die wet is er zeker niet voor niks. Dus wij willen ook graag meedenken met het college hoe we dit zouden moeten vormgeven. Nou, denkt u eens hardop mee dan alvast? Nou, wij, zoals ik net al zei, wij, wij willen diverse zaken inbouwen ja. in het systeem. Om wel te voldoen aan de wet. Zoals? Nou, wat ik net zei, dat, dat de schulden worden verwijderd uit het systeem als de schuld is voldaan. Dat mensen inzicht hebben in hun gegevens. Dat ze het recht hebben om, om toegang te krijgen tot het systeem. Dat ze een navraag kunnen doen, dat de gegevens kunnen worden onderzocht. Dus er zijn allerlei criteria die we willen inbouwen om mensen het recht te geven dat die privacy gewaarborgd is. Nou, is er, dus, ja, er, is gewoon, er is grote zorg over die privacybescherming in de Tweede Kamer. Het College Bescherming Persoonsgegevens vindt dat het juridisch dus niet helemaal door de beugel kan. Zit er niet wat in gewoon? Daar zit zeker wat in uh, en daar, daarom willen we daar ook zorgvuldig mee omgaan. Maar aan de andere kant hebben wij een heel breed uh, scala aan partijen uh, bij elkaar gekregen. En dat is al sinds 2007 het geval. Uh, wat u net noemde, het leger des heils bijvoorbeeld, de gemeente de woningcorporaties, energieleveranciers, thuiswinkelorganisaties, de kredietverleners. Ja. En die zeggen eigenlijk allemaal, het, het Nibud, ook de AFM, dat is ook een, natuurlijk een, een toetsingsinstantie die, uh, die dit soort zaken uh, uh, voorstaat. Dus die zeggen allemaal, het is op dit moment zo belangrijk, het, het water staat zo nauw aan de lippen dat we hier iets in moeten. Ja, de kwaal is eigenlijk zo erg dat ja. het middel... nou ja, dat moet dan maar een beetje vervelend. Maar ja, het is gewoon nodig. Nou ja, vervelend, dat moet het natuurlijk nooit worden. Maar het moet wel uh, ingericht worden op een, op, een, op een wijze... dat de privacy ook gewaarborgd is, wat u net zei. Er wordt al sinds 2005 gesproken... Hè, over dat landelijk informatiesysteem ja, schulden. Uh, ja. Heeft u wel eens berekend wat het had geschild... als het toen al was ingevoerd? Um, nou, wat we, dat, dat is heel lastig te berekenen. Wat we wel kunnen voorspellen, er is een, een onderzoeksrapport onlangs verschenen... Uh, waarin staat dat in 80% van de gevallen uh, wij met dat systeem, als het had bestaan... Uh, kunnen aantonen dat mensen in de problemen gaan komen. Ja. Dus dat had wel degelijk wat, wat kunnen schelen. Ja, wat of uh, heel erg veel? Heel erg veel. 80% van de gevallen hadden wij kunnen, kunnen signaleren. Ja, dat is nogal wat. Dat is heel veel. Ja. Wanneer komt dat uh, landelijk informatiesysteem schulden er? Wat mij betreft morgen. Ja, dat begrijp ik. Maar u moet nog wat hinnen nemen. Wij gaan vandaag uh, de Kamer proberen te overtuigen... dat, dat zij hier een, een, een taak uh, hebben... en dat zij uh, ja, dat, uh, nu de mogelijkheid hebben om dit, uh, om dit vlot te trekken. Ja, hartelijk dank, Arthur Rijtsma van de Nederlandse Vereniging van Banken. Graag gedaan. Markt, mens, gedrag en toekomst. Alles is onderwerp van onderzoek. Dat blijkt uit onderzoek. Dat blijkt uit onderzoek. Het fundament voor bedrijfsleven en beleidsmakers... die een blindelingsvertrouwen hebben in de macht van het getal. Maar hoe terecht is dat? Waar gewerkt wordt, worden er ook weleens zouten gemaakt. Deze week, in Goedemorgen Nederland, de serie Blijkt Uit Onderzoek. TNS Nipo is het grootste marktonderzoekbureau van Europa... met veel beroemde klanten. Luistert u naar deel 3 van de serie Blijkt Uit Onderzoek. Het verslag is van Marcel Dekker. Onderzoek is belangrijk. Je krijgt de gip mee op je wereld... om niet te zeggen onweerlegbare macht over de materie. Want zeg nou eerlijk...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 Ja, voorzitter. ik vind dat, uh, kijk, die onderzoek, ik vind het een beetje appels met, met peren vergelijken. Niet appels met koeien, zo ver wil ik niet gaan. Maar uh, toch wel appels met peren, want kijk, uh, niet iedere persoon is dezelfde. Maar afgezien van die uitzonderingen is iedereen het er toch over eens. We vertrouwen op ons onderzoek, we zijn er afhankelijk van. En we kunnen er veel geld mee verdienen. Vraag dat maar aan TNS Nipo, het grootste marktonderzoeksbureau van Europa. Gespecialiseerd in onderzoek naar wie u bent. Martin Warmelink. Wat u bent. Ik ben uh, werkzaam bij Tenis Nipo. Uh, ik ben de directeur technology en media. Wat u wilt. Proberen opdrachten binnen te krijgen. En naar welke toekomst u verlangt. Onderzoek in opdracht van bedrijven die daarmee veel geld kunnen verdienen. Oude telecompartijen, consumenten elektronica fabrikanten, mediabedrijven, de Googles van deze wereld. Wij zijn als marktonderzoekers groot geworden door het stellen van vragen aan mensen... Uh, maar er zijn ook heel veel andere manieren om erachter te komen wat mensen zoal doen. Uh, dat gaat op internet, maar dat kan ook op andere gebieden zijn. Uh, een van die onderzoeken is bijvoorbeeld Mobile Life. Dat is een internationaal onderzoek dat we als TNS doen. We maken deel uit van een grote wereldwijde organisatie. Uh, dit is een onderzoek geweest dat we in, nou, ik weet niet eens maar uit mijn hoofd, maar ongeveer 45 landen hebben gedaan. En waarin je ziet, uh, waar we gemeten hebben wat het mobiele gedrag is. Uh, maar ook waarom mensen dat doen. Waar het in de toekomst uh, heen gaat. Uh, het gebruik van smartphones. Dat natuurlijk een enorme booming is. Ja, wat kun je daarmee? Wat moet je daarmee? Dat zijn typisch dingen waar uh, heel veel bedrijven mee zitten. Waar wij ze mee kunnen ondersteunen. Om eigenlijk uh, te kunnen groeien. Meer winst te kunnen uh, halen. Soms zijn klanten natuurlijk wel eens boos als er iets uitkomt... wat ze eigenlijk liever niet willen hebben. Maar ja, goed, dat kun je ons niet kwalijk nemen. Uh, maar een, een bedrijf kan natuurlijk uh, ook boos zijn uh, als wij ergens een steekje laten vallen. En ja, zeg maar, waar gewerkt wordt, uh, worden er ook wel eens zouten gemaakt. En wat dat betreft zijn wij ook gewoon, uh, gewoon mensen. Uh, en dan kan ik wel zeggen, ons kwaliteitsniveau is perfect. Daar streven we natuurlijk ook naar. Uh, maar er gaat altijd wel eens een keer iets mis. Uh, en, en dat uh, that's life. Naast de antwoorden waarmee de markt veel geld kan verdienen... is TNS Nipo ook sinds jaar en dag actief op het gebied van opiniepeiling. Want opinie's hebben we. En journalisten zijn daar vooral rond verkiezingstijd buitengewoon geïnteresseerd in. Ik ben Peter Kannen, senior onderzoeksadviseur bij TNS Nipo. Nou, media zijn een belangrijke klant uh, voor opinieonderzoek. Maar we doen bijvoorbeeld ook we voeren de eurobarometer uit voor de Europese Commissie. Uh, we voeren ook opinieonderzoek uit voor allerlei belangrijke organisaties. Even naar de opiniepeiling rond de verkiezingen. Want ik kan me zo voorstellen dat TNS Nipo dat aangrijpt... om toch het beste van zichzelf te laten zien... Hoe spannend is dat voor u geweest de afgelopen jaren? Uh, dat is altijd heel spannend. Kijk, we weten dat we dat over het algemeen uh, vrij goed doen. Uh, we zien trends over het algemeen vrij snel. En uh, naar later blijkt ook goed. Uh, we hebben een aantal verkiezingen uh, er heel dichtbij gezeten. We hebben ook wel eens een uh, verkiezing gehad, uh, recent 2006... waar het uh, duidelijk minder was, waar we... Uh, nou, bepaalde partijen te groot of te klein uh, hadden. Om maar eens over reputatieschade te beginnen. Als u er te vaak naast zit, dan komt niemand nog bij u aanbellen. Ja, Het lastige met, met, met opiniepeilingen, op de zetelpeilingen tenminste... is dat uh, het beeld eigenlijk altijd bestaat dat we ernaast zitten. Uh, oh ja. En, ja, na de verkiezingen staat er standaard in de krant... Uh, de peilers zaten er weer naast. Uh, terwijl dat eigenlijk heel erg meevalt. Als je vanuit statistiek met, met nauwkeurigheidsmarges gaat kijken... en met, met als je in, in gedachten houdt hoe uh, volatiel, dus hoe, hoe bewegelijk uh, kiezers zijn... Dan, uh, dan doen we het helemaal niet zo slecht. En uh, in 2005 uh, bij, het, bij het, het referendum over de Europese Grondwet... Uh, ja, hadden we het exact goed... Daar lees je dan helaas geen stuk over. Uh, maar dat is, kijk, dat, dat weet je, dat, dat hoort bij dit vak. En uh, media hebben ook vaak kritiek op onze peilingen. Maar media kunnen ook niet zonder de peilingen. Uh, dus uh, wij kunnen daar prima mee leven. Morgen hebben we het over slecht onderzoek in Nederland... en waarom het Sociaal Cultureel Planbureau daar, naar eigen zeggen... nog nooit last van heeft gehad. Mijn afdeling zorgt dat onderzoekers de, de goede gegevens krijgen... van de goede kwaliteit. Het is een beetje een waakhond, hè, dan, eigenlijk? Ja, ik ben een waakhond, maar ik ben ook een soort van... Uh, leverancier van grondstoffen. Vragen en opmerkingen zijn welkom via de mail... goedemorgennederland.nl Straks jurist wordt woest van formele ambtenaren... en gaat ze zoveel mogelijk dwarszitten. Eerst nu het ochtendhumeur van Koos Postema. Ook vanmorgen denk ik nog steeds aan dat jongetje... dat bij de 9-11-herdenking namen op mocht zeggen. Toen hij zijn vaders naam noemde, zei hij... Toen jij stierf, papa, was ik er nog niet, want ik zat nog in mama's buik. Ik zou niet kijken. Ik wou niet kijken. Ik had geen zin om de vorige president, de heer Bush, te zien herdenken. Maar ik zag hem toch en dacht aan de 6000 Amerikaanse soldaten... die sinds 9-11 sneuvelden en de honderden andere zogeheten geallieerden... en de tienduizenden meestal onschuldige Afghanen en Irakezen. En dan zwijg ik over de financiële puinhoop die de heer Bush achterliet. Ook voor ons. Dus ik zou niet kijken naar de herdenking... En ik keek toch. En ik zag dat jongetje. Hoe verdrijf je eigenlijk verdriet? Door erover te praten, zeggen ze. Met de mensen van wie je houdt. Door troost te zoeken in een geloof, zeggen anderen. Of door humor, zeggen weer anderen. Verdriet en humor liggen toch vaak in elkaars verlengde. Maar Joep van het Hek, die voor geen taboe terugdeinst, heeft geen zin in harde grappen over taliban of zo. Hij kijkt wel uit. Raoul Heertje, ook een scherpe jongen... zag kort na 9-11 een van zijn stand-up comedians het toneel betreden... in zijn handen wrijven en hoorde hem toen zeggen... Zo, nog iets bijzonders gebeurt deze week. De zaal was enthousiast. Kennelijk betekende die, harde zin, een ontlading voor het publiek. Misschien hielp het. Zo gaat er ook een harde grap over het verwoestende bombardement op Rotterdam in 1940. En die grap ging zo... Terwijl de stad nog brandde, ontmoeten twee Feyenoord-supporters elkaar. Het is wat, zegt de een. Nou, zegt de ander, dan nou zou je verdomme zien... dat de wedstrijd aanstaande zon nog niet doorgaat. Kijk, daar is om gelachen. Maar ik ken mensen voor wie het verdriet van mei 1940... diep in hen verankerd is en blijft. Misschien gaat verdriet over. Als je jong bent, misschien. Zoals bij dat jongetje dat op 9-11... De naam van zijn vader noemde. en erbij zei dat hij hem nooit gekend had. omdat hij toen nog in zijn moeders buik zat. Veilig. Morgen het ochtendumeur van Henk Spaan. De Course met radio. Het is uh, bijna vier minuten voor half elf. De gemeente Maastricht kan de run op identiteitskaarten niet meer aan... en heeft gisteren mensen zelfs naar huis moeten sturen zonder de kaart. Die drukte is een gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad afgelopen vrijdag. De Hoge Raad bepaalde namelijk dat gemeenten geen leesjes meer mogen vragen voor die ID-kaart. De man achter dit succes Clemens Meerts waarschuwt... Eh, overheid maak je borst maar nat, want hij gaat nog meer leesjes aanvechten... Goedemorgen, Clemens Meerst. Goedemorgen. En De gemeente kan de vraag naar identiteitskaarten niet eens meer aan. Had u dit verwacht? Uh, ik niet, maar ja, ik hoefde dat ook niet te verwachten. De gemeente had er daar wel over na moeten denken... want zij wisten heel goed wat er kon gaan gebeuren. Ze, ja. hebben, ze hebben de, de procedure uh, absoluut heel bewust uh, gevoerd in de laatste instantie... met uh, met inschakeling van de landsadvocaat zelf. Wow. Ja, hoor, de... hoor ik daar enig leed van maken? Ja, dat wel. Want als je, als je ziet wat voor decassatieberoep dat ze hebben gemaakt bij de Hoge Raad nadat nou, ik bij het Hof gewonnen had. En als je ziet <coughs> hoe uh, groot mijn beroepschrift was, uh, nog geen A4 vol, ja, dan is dat wel leuk. Waarom bent wij eigenlijk de strijd aangegaan tegen die uh, ID-kaart, althans de kosten daarvan? Ik had dat uh, voorzien naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad in 2004 over de lezingen bij planschade. En daar heeft de Hoge Raad toen een streep doorheen gehaald met een uh, motivering over een uh, afweging tussen individueel en algemeen belang. En toen dacht ik, dat ja. bij, bij een identiteitskaart precies hetzelfde. Ja, want uh, het Rijk wil dat wij die hebben en wij zelf uh, niet per se. En dus mag het Rijk betalen. Dat is de redenering zo'n beetje, toch? Ja, en, en veel verder gaat die redenering ook niet en de Hoge Raad heeft die gevolgd. Nee, met rijbewijs en paspoort is niet gelukt, hè? Nee, daar zit uh, nog een stukje dienstverlening in. Dus daar koop je een product waarmee je dan vervolgens iets uh, kunt hè? Bij een rijbewijs mag je geen auto rijden. En met een paspoort kun je over de hele wereld reizen. Ja, de ID-kaart is nog maar het begin, hè? Ja, er zijn vast nog andere uh, leesjes uh, waar we wat leuks mee kunnen. Maar ja, noem dat, eens wat. Ja, nou... Um, Bijvoorbeeld, uh, ik denk dat het uh, een heel goed voorbeeld is voor, voor, voor de mensen zelf. Een uittreksel van de gemeentelijke basisadministratie wat je nodig hebt als je een diploma gaat halen. Uh -huh. Of aanmeldt voor, voor een opleiding aan de universiteit. Nou, dat is een heel herkenbaar product. Dat, dat doe je ook alleen maar omdat dat moet. Ja. En, en uh, daar heb je zelf helemaal niks aan. Daar zou eigenlijk hetzelfde verhaal voor moeten gelden. Dat denk ik wel. En zo zijn er nog wel een paar, uh, paar lezjes. Ja, noem nog eens wat. Um, dat, ja, ze komen wat minder voor, maar dan heb je de lezjes bij, bij overlijden. Ja. en zijn er bepaalde actes waar je dan leesjes voor moet betalen. En uh, lezers die uh, niet heel veel voorkomen, maar, maar wel hele hoge bedragen kennen. Dat is bij de wet openbaarheid van bestuur. Als je stukken opvraagt op grond van de wet openbaarheid van bestuur... en de overheid geeft je dan vervolgens heel veel stukken... en dan kunnen ze zeggen, nou, wij hebben daar 40 uur aan gewerkt... maar 80 euro, nou kom je toch op leuke bedragen. Mm -hmm. Ja, maar nou denk ik toch wel bij al die, al die lezers die je dus uh, wil aanvechten... van ja, het kost ook wel geld. Ik bedoel... Uh... Zo'n zo zo WOP-procedure, dat kost geld. Dat klopt. Dat kan niet voor niks. Nee, dat, dat is ook uh, waar. Alleen de vraag is altijd wie moet er het betalen? Ja. Dat is Nederlands natuurlijk. Mm -hmm. Nou bent u in het gat gesprongen. En op uw website noemt u uh, uzelf ook specialist in procesvoering tegen overheidsbesluiten. Uh, eigenlijk dus eigenlijk gewoon beroepsbezwaarmaker. Uh, Ambtenarenpestertje hè? is dat. Uh, nou ja, dat laatste tussen aanhalingstekens dan. Maar Jawel, het, het, het met een wat... knipoog. Maar het ja. is wel zo. Maar het is wel zo, want uh, ja, als je uh, uh, overheidsbesluiten aanzegt, dat is altijd tegen het CRB van de overheid. Ja. Dat is niet helemaal zo. Hoe verdient u zelf de kost eigenlijk? Uh, daarmee, dat is mijn praktijk. Oh ja, want uh, er zijn mensen die u inschakelen. Hoe werkt dat? Nou, ik zou bijna zeggen, nee, ik leef van de lucht. Nee, zo, zo werkt dat inderdaad. Maar wie betaalt u dan? De klant. De klant. Ja. En die, die, die stuurt u op pad van zoek dat eens uit, want ik heb geen zin om te betalen voor mijn identiteitskaart. Nou, niet, dit, dit was natuurlijk mijn eigen identiteitskaart en gewoon een leuke procedure. Maar ja. er zijn ook hele andere zaken, zoals bouwvergunningen die je kunt aanvechten. Eh, planschades, algemene inkomstenbelasting. Eh, ja, dat is toch je, je op zich heel normaal werk. Ja. Nou, u doet het goed in het café, denk ik, hè? Eh, nou ja, de volgende stap is dus, wellicht het rookverbod. Daar ben ik volop mee bezig. Het rookverbod? Oh. Ja. Nou, vertel eens. Nou, oh, het rookverbod wordt heel strikt gehanteerd. Dat als iemand een sigaret ja. aansteekt... Nou, uh, strikt gehanteerd. Ja, oh, strikt gehanteerd in die zin dat dan al een boete wordt opgelegd. Terwijl ja. ik zeg, als je goed kijkt naar de jurisprudentie van de hoogste rechter daarover... dan moet er wel op zijn minst enige hinder of overlast zijn. <laughs> en dat is nog niet bewezen bij rook, hè? Niet altijd. Nee. Oké, okay, nou, ik wens ja. u veel succes. Dank u wel. Oh, hoesten zeg Prem. Ja. Spontaan als het over roken gaat. Dank je wel, Clemens Meerst. Graag gedaan. Geen dag verder. Tot zover deze KRO. Goedemorgen, Nederland. En meer informatie over dit programma vindt u op www.kro.nl. En zometeen naar het nieuws. Ik, uh, de naam is al gevallen: Prem Radakitschuk. Ga jij eerst een sigaret roken? Hè? Ik kijk, ga zo roken, ja. ja. dan ga jij een sigaret roken. Dat kan hier niet in het gebouw, als ik in mijn bus ben wel. Maar we zijn er heel omdat we gaan praten over de really-omroepen die gesfinancierd worden uit ieders belastinggeld. Want kijk, jij bent van de KRO. Dat is de katholieke radioomroep. En die heeft heel veel leden. En krijgt daarom centen. Dat is een prachtig democratisch bestel. Maar waarom moeten we dan nog de RKK of de ICON gaan financieren? Dat is uit, een, uit de tijd dat CDA nog God was. En we moeten bezuinigen. En ik heb dus het voorstel dat we al die 39F of 242 omroepen, zoals ze heten... gewoon uit het bestel moeten trappen. Met uitzondering van één omroep. Want ik vind, iedereen moet maar gewoon lid worden. Maar de Joodse omroep. We hebben, de Nederlanders hebben in de Holocaust en de Tweede Wereldoorlog... zoveel Joden laten afmaken, dat ze nooit de aantallen kunnen bereiken. Dus de Joodse omroep, die wordt de enige omroep die nog mag blijven bestaan. En alle andere afschaffen bespaart ongeveer eh, 30 miljoen per jaar. Dus maal 4 is 120 miljoen, ongeveer over 4 jaar. En we moeten toch het geld verdienen voordat we het kunnen uitgeven. Dus dat wordt mijn voorstel. Daar gaan we over praten met de directeur van de RKK, die vanochtend net opa is geworden. En met iemand van de SP. En we hopen dat Boris van der Ham, die me helemaal gestoord vindt, ook in de uitzending komt. Maar wat nou het leuke is, luisteraars, als u nou helemaal opgewonden bent, en van die rare ideeën van die prim, dan krijgt u nu eerst de warme, aangename stem van ja, ja. Dorad Meegens... Met het nieuws van woensdag, 14 september 2011, om half elf. Radio 1 Het NOS-journaal. PVV-leider Wilders wil dat het kabinet snel een noodplan op tafel legt voor het geval Griekenland failliet gaat. Hij zegt dat Griekenland op omvallen staat en dat het kabinet in het openbaar duidelijk moet maken wat dat Nederland kan gaan kosten. Er wordt steeds openlijker rekening gehouden met een faillissement van Griekenland. De belangrijke Europese beurzen zijn allemaal in de min geopend vanochtend. Frankfurt, Parijs en Londen stonden op zo'n procentverlies en ook Amsterdam staat in het rood. Beleggers hebben er weinig vertrouwen meer in dat er een oplossing komt voor de Griekse crisis.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 Maar dat is allemaal niet gelukt. Formateur Di Rupo heeft de acht partijen nu voor vanmiddag voor crisisoverleg bijeengeroepen. ingeroepen. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB verkeersinformatie. Op de A1 Amsterdam Amersfoort tussen de afrit Meer en Knopend Eemnes... staat zeven kilometer file door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. En op de ringweg van Amsterdam, de A10 West naar Zaanstad bij Osdorp drie kilometer. A20, hoek van Holland Gouda, tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht ook drie kilometer. Dit is Radio 1 NTR. Rem Time. Rem We hebben in Nederland een fantastisch democratisch omroepbestel. Hebt u een ideologie en kunt u genoeg Nederlanders achter uw ideeën krijgen... dan krijgt u geld en toegang tot radio, tv en internet. Het werkt nog steeds. Denkt u maar aan Max en Poundnet. Als je een hork bent en je hebt een ideologie van een hork... dan kan je, je aansluiten bij Pound. Het bestel kent een aantal ondemocratische gedrochten... gebaseerd op gedachten uit de jaren 50. Waarom? Nou, neem maar als voorbeeld de Reli-omroepen. Geloofgenootschappen kregen gratis zijn tijd. En waarom dat zo is? Wel omdat het CDA ooit God in Nederland was. Maar denk toch na, anno 2011. Moet uw belastinggeld opgaan naar religieuze propaganda? Moet de staat religieuze secten zijn propaganda financieren? Laat ze gewoon een ledenomroep beginnen en ze krijgen het geld. We hebben al de Katholieke Radioomroep, de KRO. De Nederlands Christelijke Radiovereniging, de NCRV. En. De evangelische omroep, de EO. Waarom nog die funda omroepen? Eén uitzondering maak ik luisteraars vanuit de erenschuld, de Joodse omroep. In de Tweede Wereldoorlog zijn er zoveel Joden door de Nederlanders afgevoerd... dat ze nooit de aantallen kunnen bereiken voor een ledenomroep. Daarom zeg ik, de Joodse omroep mag bestaan. Het schrappen van deze omroepen levert over vier jaar ruim 120 miljoen euro op. Ik zeg tel uit je winst. Wat denkt u? Tijd om ze allemaal op te heffen. Bel me op 0800-1121, mail naar primtimeapenstaartntier.nl en de tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Welkom bij Primetime. Ja luisteraars, we gaan de bus niet parkeren in Hilversum, we zijn gewoon lekker in de studio bij onze collega's. Het vervelende van deze studio is dat, dat zie je altijd als je belastinggeld iets financiert, dat je allerlei pasjes moet hebben. Dus ik kan niet zeggen kom lekker langs, want u komt niet langs de beveiliging, u kunt wel bellen. Wat ik erg leuk vind en zeer vereerd ben is dat de directeur van de RKK... Leo Veen in de studio is. Maar het belangrijkste nieuws, meneer Feyen... <laughs> u bent voor het eerst in uw lieve vandaag opa geworden. Ja, ik ben uh, nu, uh, uh, wat is het, drie uur lang uh, opa. En dat is een uh, uh, volstrekt gelukkig gevoel. Uh, geluk overstroomt je vervult je, en je hebt er eigenlijk geen woorden voor. Daar word je diep, diep stil van. En een uh, jonge meisje? Het is een jongen. Het is de zoon van uh, mijn dochter en haar vriend Warner. En uh, toen ik dat vanochtend hoorde om half acht, heb ik tranen met tuiten gehaald. Nou, het grappige is, mijn dochter is net uh, vrijdag een week geleden getrood. En ik dacht dat mijn verjaardagsfeestjes leuk, waren, mijn eigen huwelijk leuk was. Maar als je dochter troodt, is het, het is als het, het kwadraat van wat je zelf uh, overkomt. Dat zijn de momenten waarop de diepste snaren in je eigen lichaam en in je eigen ziel meetrillen. trillen. En als die diepste snaren meetrillen... dan weet je ook waar je thuis hoort, wie je bent... Uh, waar je vandaan komt. Ja. En, uh, en dat is eigenlijk het uh, diepste wezen van de mens. En wat de schoonheid van Nederland is, luisteraars... meneer Feyen kan me wel de kop inslaan om mee gedachten... en toch kunnen we ons vinden in het gevoel van vaderschap. Dat is ontzettend leuk. Meneer Feyen, wat vindt u van mijn idee dat de RKK, de ICON... en al die andere radioomroepen gewoon niet bezuinigen... helemaal eruit? Ik heb met bewondering naar... Uh, uh, uh, mag ik jij zeggen? Ja, Tuurlijk naar jouw gepassioneerde uh, presentatieteksten uh, zitten luisteren. Uh, maar ik ben het volstrekt oneens uh, uh, met jou. Nou, omdat religie, en ook religie die uh, zijn bedding vindt in instituties en in stromingen. Uh, omdat, die, omdat die verankerd is uh, uh, en omdat die verankerd moet zijn. Omdat als religie wordt prijsgegeven aan de vrije markt, dus aan de. Uh, ledige bondenverenigingen. U noemde, of je noemde de KRO, de NCV, de Evangelische Omroep. Ja. Die moeten toch weer concessies doen, want anders worden ze niet geplaatst in het schema. Dus die uh, waarschijnlijk uh, hebben een minimum die ze moeten krijgen. Als ik, als ik één voorbeeld mag ja. geven van de religieuze omroep. Je hoeft het niet met ze eens te zijn. Maar nu in nee, naar behoort, is het wel de EO. Die heeft altijd. Als ik een programma zie wat tegen abortus is. Of het woord van de Heer. Of wat dan ook. Dat zie je meteen. Dat is EO. Die doet niet met die popioopie dingen mee. Nee. Uh, dus maar, het kan wel. Maar wat de EO niet doet, is uh, vieringen uitzenden. Daar hebben ze bewust voor gekozen om dat niet te doen. En dat doet uh, uh, de... Uh VKZ doet dat wel, uh, uh, uh, uh, samen met de Icon. Maar als de uh, dat, leden Dat het doet het ook. De, nee, enige, nee. de enige in Nederland die uh, recht doen aan wat heel veel mensen behartigd hebben... vergis je niet, Prem, er kijken op zondagochtend naar de Eucharistie-vieringen... Ja. 140.000 mensen. Okay. Dat, zijn, dat zijn meer stadions dan uh, de hele Jupiler League. Dan misschien nee, wel met de, u maar het gaat mij erom de principale vraag, vooral in deze tijd van internet en dergelijke... Waarom moet het geld van ons allen gaan naar omroepen... die een bepaalde stroming vertegenwoordigen? Dat is toch financiering van religieuze propaganda door de staat... Het is uh, financiering die mogelijk wordt gemaakt door het belastinggeld. Maar wij, waarbij wel uh, protocollen uh, zijn vastgesteld. Zodat uh, er professioneel uh, uh, recht wordt gedaan aan uh, uh, de liturgie. Aan de catechese, Aan de dialoog met de samenleving. En je kunt dus niet zeggen dat de staat rechtstreeks die religie financiert. Ik, ben net, ik kom net uit de Verenigde Staten. En um, je hebt daar 24 uur... Kerkzenders in de kabel. Zondagochtend word je kapotgeslagen met de kerk en allemaal commercieel betaald. De mensen kopen de zender en zenden uit. Dus waarom moet de Gebeu gebeurt in Nederland ook? Hour of Power ja. doet dat en op SBS gebeurt het ook. Daar ja. kijken 20, 30.000 mensen naar. Dat heeft een functie, maar het heeft een andere functie dan uh, wat uh, de ICON doet, dan wat de RKK doet op Nederland 2, uh, namelijk de uh, vieringen uh, uitzenden... en dan via de professionele standaard... en via uh, de afspraken die wij met de netmanagers maken. Als je dat niet doet, dan weet ik zeker... dat uh, religie niet meer geborgd is in het publiek domein. En jij weet als geen ander, Prem... dat religie buitengewoon belangrijk is om ook deze... Ingewikkelde, multiculturele samenleving. Ik ben, te ik ben voor alle religieën, ook voor de duivelsaanhangers. Laat daar geen misverstand over. Ik vind dat de leden van de Satanskerk net zoveel het recht hebben als een katholiek of een protestant. Maar het gaat bij mij erom: financier het uit je eigen. Financieren het niet met ons gemeenschap. Maar ik, we gaan er verder over discussiëren, luisteraars. We gaan ook nog bellen met wat Tweede Kamerleden. Maar wil u even de kans geven uh, uh, uh, om, om na te denken, tot rust te komen. En natuurlijk om meneer Fijn te feliciteren. En hier is <lacht> een van de leukste muzikanten van Nederland. Ik heb er afgelopen zondag weer zien optreden bij de DVD-recordings: de altijd ondeugende Ellen Bandita. Luisteraars, u weet, u kent de spelregels, u mag bellen met 0800 1121, u mag mailen naar primtimeapelstaatntr.nl en de tweets kunnen naar hashtag primtimeradio1. Goedemorgen Jasper van Dijk. Goedemorgen. Tweede Kamerlid voor de Socialistische Partij Jasper, we kennen elkaar goed, dus ik vind het belachelijk om u tegen je te zeggen, je bent ook nog jonger dan ik, negen jaar jonger zelfs. Kijk. Kijk, uh, wat vind je van mijn idee? Uh, ik ben het eens met de uh, stelling dat uh, de, we hebben ledenomroepen in Nederland... Hè, de KRO, de NCRV, de EO... dat we moeten kijken of we al die kleine niet-ledenomroepen daarbij kunnen voegen. En dat is uh, ook wat de regering nu heeft voorgesteld. Die zegt, laten we de komende jaren kijken of we tot minder omroepen kunnen komen. Want we hebben er nu meer dan twintig. Je ziet door de bomen het bos niet meer... Laten we teruggaan naar acht omroepen. En al die kleine omroepjes die kunnen zich dan voegen bij hun uh, moederomroep. Uh, zeg maar. Dus de RKK inderdaad bij de KRO. En dan gaan we de komende jaren kijken hoe dat gaat. En uh, dan maken we, proberen we het omroepstelsel wat overzichtelijker ja, te maken. Maar Jasper, ik dacht dat jij bent van de SP-ideologie. Dat is bij jullie belangrijk. Kijk, het gaat bij mij om een ideologische grens. En daar hoor ik je niet over dat de staat ten principale geen religieuze propaganda financiert. Ja, nou ja, kijk, we hebben natuurlijk ook die leden omroepen. Dus als je die stelling doorvoert... dan zou jij het ook niet eens moeten zijn... dat de staat, de KRO of de NCRV of de EO financiert. Nee, want dan financier je ideologieën waarbij je zegt... u kunt zich verenigen achter de ideologie. En als mensen... Kijk, Poon dat is ideologie, we zijn horken. En Farah en, en, en, en, zijn de salonsocialisten. Mm -hmm. Prima, maar als er genoeg mensen meedoen... heb je de numbers. Dus ik zeg RKK... Uh, uh, uh, of of uh, uh, OHM of uh, BOS. Ga maar al die mensen werven om lid te worden. En dan maakt de ideologie me geen klap uit. Maar de, de wet maakt een uitzondering voor geloofsgenootschappen. die erkend worden door de staat. en die krijgen daar zendtijd. En daar heb ik bezwaar tegen. Want je hebt toch een scheiding van kerk en staat? Ja, maar ik, ik vind eerlijk gezegd, prem. Je stelling is niet helemaal houdbaar, want nogmaals, de EO en de NCRV die krijgen ook subsidie. Omdat ze leden hebben, niet om hun ideologie Jasper, maar omdat ze leden hebben. Nee, maar goed, het blijft dus zo dat de staat subsidieert een religieuze omroep. En mijn uitgangspunt is dat ik het mooi vind dat we in Nederland veel verschillende omroepen hebben. Dat is een uniek stelsel, we hebben inderdaad de VARA. En de VPRO uh, en BNN, die zijn wat linksiger. Tros nou. en Afro wat rechtser. Nou. En dan heb je nog NCRV, KRO en EO. Nou, dat zijn drie blokken wat mij betreft. En waar is Pound dan? En Pound hoort ook bij dat Tros-Afro-blok. Nee, Pound is, Pound is niet rechts hoor. Jasper Pound oh. is hartstikke links. Ja, nou goed. Oké, okay, je, je hebt gelijk dat je kunt... <lacht> het is, die scheidslijnen zijn allemaal niet zo strak te trekken. Maar volgens mij, Prem, is er maar één vraag belangrijk. En dat is worden er goede programma's gemaakt met belastinggeld, ja of nee? Ja, primetime is een goed programma... maar ik had net zo goed bij de RKK kunnen zijn, toch, meneer ben? uh, Je bent uh, van harte welkom bij de RKK. Als, jij, als wij daar de dialoog aangaan vanuit katholiek perspectief... want dat is onze opdracht, en vanuit kerkelijk perspectief... om uh, te kijken hoe er een dialoog kan zijn... tussen de verschillende culturen en religies in de samenleving. Ik wil nog één ding zeggen, ja, wat je zegt van... ja, het heeft, uh, uh, uh, je hebt de leden omroepen, en dan kan het wel. Ja, bij die... Uh, uh, religieuze stromingen, wordt wel gekeken hoeveel leden er zijn. Ja, en hoeveel mensen er zijn ingeschreven. Ja. En hoeveel mensen ja hebben gezegd... dat ze zich willen bekennen tot een religieuze stroming of tot de stroming van het humanisme. Ja. En op basis van die ledentallen wordt ook de verdeling bekendgemaakt. Mm. En, en dus in die zin doet het wel degelijk recht aan... hoe is dat ongeveer opgebouwd in Nederland? Ik ben het van harte eens met uh, Jasper van Dijk... dat het goed is dat al die kleintjes hun toevlucht zoeken... en hun steun en professionaliteit zoeken bij die grote omroepen. Oh, dat u maar, wilt wel bij de KRO in huis gaan jawel, zetten? maar wel als een herkenbaar merk, omdat mijn ervaring is... In het huidige publieke domein is religie van toegevoegde waarde... en als je dat niet faciliteert, dan sneeuwt het volledig onder. Oké, okay, we gaan het zijn heel veel bellen, het zijn heel veel mails. We beginnen met Michel. Goedemorgen, Michel. Goedemorgen. Zeg het maar. Nou, ik zat zo te luisteren en ik hoor zo'n aanval op... Uh, of tenminste een aanval... het uh, bezuinigen op uh, de, de, de religieuze uh, ja. zenders en... en uh, Omroepen. En ik zit zoiets van, ja, maar je hebt dan nog de TROS, de BNN, de AFRO, de VARA. Dat zijn allemaal mensen met ook een bepaalde levensovertuiging. Maar een potje, stop je die dan ook niet gewoon allemaal in één... Maar Michel, uh, mag ik even wat zeggen? Ik denk ja. dat ik verkeerd begreep. Ik vind ons ah. omroepbestel fantastisch, ja. want het is het meest democratische in de wereld. Het gaat erom, ik heb een idee bijvoorbeeld, ik wil de omroep beginnen. Als er 150.000 of 200.000 mensen zeggen, prim, ik word lid... dan krijg ik centijd. De minister mag me niet eens zeggen, ik hou niet van Satan... daarom krijg je het niet. En als ik 400.000 leden heb... dan heb ik voor een, een centvergunning voor heel veel jaren. Het gaat me erom dat Nederlanders dan zeggen, ik word lid van je toko... En dat is het democratische. Bij deze omroepen gaat het erom. In mijn vrouw is bijvoorbeeld geregistreerd katholiek. Ik ben volgens mij geregistreerd hindoe. Of ik weet het niet eens meer. Mm -hmm. um, en dan gaat op grond daarvan de overheid zeggen. Oh wacht even. Er zijn zoveel katholieken. Hup. De RKK krijgt zijn tijd. Of de OHM krijgt zijn tijd. Die moslims hebben elkaar de poppen ingeslagen. Nu heeft de NTR dat geld gekregen. Maar je, je, snap je. Het gaat puur om het zijn van een... Een, een, een religieuze geloofsgenootschap, daarop krijg je zendtijd. En dat is de principiële discussie die ik wil voeren. Ja, oh, dan heb ik het heel duidelijk verkeerd begrepen. Dat gebeurt me wel vaker, zeggen. <lacht> ja. Maar wat vind jij van die gedachte dan? Nou, daar denk ik, um, ten eerste lijkt het me ontzettend lastig te registreren. Um, welke geloofsovertuiging je hebt. Want dan moet je dan wel duidelijk mee naar buiten komen. En Staat dergelijks. in de bevolkingsregistratie Is toch nog steeds ze uw kleinzoon, meneer Feijen? Is dit nu geregistreerd als katholiek? Uh, en... uh, uh, dat moet allemaal nog gebeuren. Maar gaat die, gaat, zijn uw, zoon, uw dochter en schoonzoon ook geregistreerd katholiek? Mijn dochter is geregistreerd als katholiek. Mijn schoonzoon niet. Ja, dus dan uh, is het dus de is vraag. Het is ook de tijd van gemengde huwelijken. Ja, dat is waar. Michel, hartstikke bedankt voor het bellen. John jo. Diekema, goedemorgen. Goedemorgen, Prem. Hoe gaat het met u? Goed. Leuk je weer eventjes te horen. Dank u wel. Uh, ik vind het in ieder geval even lief om even in de uitzending te zijn bij jou. Ja. Het enige wat me wel opvalt, ja. het is uh, wat jij zo zegt, is zo dubbelzinnig. Want uh, neem nou als voorbeeld de NTR. Ja. Als, als je die zal schrappen, want jullie ja. hebben ook geen leden. Dat, klopt. dat zal betekenen dat je dan in je eigen vingers zal snijden. Nee, dan dan zal jouw programma ook verdwijnen. Maar of je dat... zal naar een omroep toe moeten. Meneer Diekema, weet u, dat is uh, een van de dingen, ik, ik vind als je iets ten ...als iedereen van de NTR zou weer boos op me worden. Maar wat mij betreft kan de NTR zo geschrapt worden uit dit bestel en ook de NOS... Alleen leden omroepen, niet leden omroepen, weg, hup, weg. Dan zijn, zijn de leden omroepen die het bepalen. Dat is het schone van ons democratisch bestel. En daarom zijn we landen als Italië en anderen voor. Want hier wie ook aan de macht is, je hebt altijd omroepen die het tegengeluid bieden. Ja, maar ik wil één ja. ding naar toevoegen, uh, Prem. Ja. Uh, uh, je onderschat, je onderschat. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, ik moet het anders zeggen. Ik denk dat de overheid uh, de taak heeft om. Uh, te faciliteren dat religie geborgd kan zijn in het publieke domein. En dat we iets anders zeggen dan dat ze kerken financieren. Dan, want dan uh, kom je aan de scheiding van kerkenstaat. Het is de taak van de overheid om dat te garanderen en te faciliteren. En waarom? Omdat religie een van toegevoegde waarde is... voor de democratische gehalte van deze samenleving. Als je dat wegsnijdt... dan uh, dan, dan ga je naar de verschraling van de samenleving toe. Dan begrijp je die samenleving slechter. En kijk naar wat er in Engeland gebeurt. Daar uh, is religie niet geborgd. En dan zie je religie gemarginaliseerd worden. In Duitsland gebeurt hetzelfde. In uh, Frankrijk gebeurt het ook. En dat maakt dit publieke bestel ook met die kleintjes zo waardevol. En daarom denk ik dat het een zegen is dat die kleintjes er nog zijn. Omdat die iets brengen wat die grote omroepen niet brengen. Oké, okay, uh, meneer Diekema, u mag uw standpunt afmaken. Gaat uw gang. Ja, maar ik, ik wou nog even iets kort zeggen, het is wel zo, als, uh, als je het zal, uh, zal doen dat uh, die allemaal zou moeten verdwijnen, zoals de NTR, dan ver uh, verliezen ze wel hun neutraliteit. En neutraliteit, die hebben ze nu. Meneer Diekema, neutraliteit bestaat niet. Het is een ja, wasse wel, neus. Tuurlijk wel. Jij hebt ook een bepaalde neutraliteit. Ik ben zo subjectief als de... Positieve zin. Meneer, meneer Diekema, ik ben zo subjectief als de pest. Kijk, ik kwam hier niet een pseudo-objectief gesprek voeren met meneer Fey. Ik zeg dat ik zo'n omroep weg wil. Dat is duidelijkheid. Ja. En, en, en hij zit hier ook in uh, niet een objectief uh, t-shirt. Hij zit hier in een oranje t-shirt voor mij. Dus weet je de, uh, wat dat betreft, is het waar. Neutraliteit bestaat niet. Nee. Ik ben het volstrekt met je. De... En dat is nou net de basis van het omroepbestel. Dat wij ja. verschillende stromingen hebben en dat die tot uiting kunnen komen. Via leden. En, ja. en, en, en, en maar... via stromingen die zo... Hun missie kunnen waarmaken in het publieke domein. Meneer Diekam, dankjewel. Er bellen heel veel mensen en ik moet naar nou wat tweets. Goedemorgen, Guido. Ja, goedemorgen. Zeg maar. Uh, ja, ik ben tegen de stelling. Ik ben, uh, Welke stelling? Ik ben het heel eens met uh, Leo Feijen. Hm? Ik vind het, het gaat gewoon om dat de over, overheid, heeft de taak om de diver diversiteit cultureel-religieus uh, te bevorderen. Pardon, pardon, okay, nog een keer. Maar het heeft niets te maken met alleen met ledenaantallen. Maar of Guido, even terug. ze even een bepaald bedrag. Dat is allemaal, allemaal natuurlijk belangrijk. Maar hier gaat het ook om gewoon om le levensovertuiging. En die, die wil je, die, die willen die niche omroepen naar voren brengen. Maar veel te maken met ledenaantallen, vind ik. Widow even. Ten eerste, de staat moet diversiteit promoten. De staat moet juist wegbleven van dit soort dingen. Kost alleen maar geld. Ja, maar geld, we, we, we willen het alleen maar over geld, geld, geld. Ja, het gaat om als... ook over waarden die belangrijk zijn in het leven. Niet, dat, niet alleen maar dat vernauwen van, wat kunnen we, ja, natuurlijk is het belangrijk geld, maar het gaat, het gaat niet alleen om geld. Guido, dat geld. zeiden de Grieken ook en die zijn nu bijna failliet. Mm -hmm. Ja, kijk, maar het Griekenland is wel even iets anders Nee hoor, wil je? zeg, ik wil wat... manier niet vergelijken met de Grieken. Je Liever, we geven... Jij geef... RKK toch niet vergelijken met de Grieken? Nee, maar meneer, meneer feit. kijk, het gaat om een aantal dingen. Eén uit het verleden kan ik me voorstellen dat na de Tweede Wereldoorlog... als je dit land opbouwt, dat je dan zegt... we hebben de omroepen en, en de tijd was media iets anders... hebben we nodig. De maatschappij verandert en het kost ons handenvol geld. Onze begroting, onze staatsbegroting, dus van ons allemaal... loopt de klauwen uit en je moet nu ten principale zeggen... wat moet een overheid betalen... En alle kleintjes helpen. En dan kan je zeggen. Andere mensen zeggen. Ja, de overheid moet dit. De overheid moet dat. De ik, overheid ik moet Ik zal je geruststellen. Uh, in de kabinetsbrief van juni. Uh, ja. staat al. dat de uh, 242 omroepen. Uh, gehalveerd worden. Ja. in het budget. Dus uh, er wordt al enorm gesneden. Veel meer dan ons uh, lief is. Want uh, de Boston Consultancy Groep. Had, had maar geadviseerd ja. 6 miljoen. En ik vind wat, wat dat betreft. dat er onevenredig gesneden wordt. Maar goed, dat zal niet meer ongedaan worden gemaakt. We dus komen straks uit de Dus u een... accepteert die bezuinigingen? Uh, uh, ik accepteer ze uh, niet. Maar ik verwacht dat dat uh, zo zal blijven, gezien de politieke Dus situatie. u zult zich neerleggen met tanden knarsen bij het Vee, knarsen. Dat u de hele... ik vind het een godspe, omdat tegen ons gezegd is je moet meer levensbeschouwing doen. Wij doen niet anders dan levensbeschouwing. We zenden eugenstieveringen uit, we zenden geloofsgesprekken uit, we hebben een prachtig programma Kruispunt op de zondagavond. We ik, ik moet zeggen dat ik Kruispunt een heel goed programma ja, vind. U en, en, had het net zo goed bij de commerciële kunnen maken, want ik denk dat veel mensen er naar keken. Maar het is wel vol van identiteit ja. en afgelopen zondag zag je een echtpaar dat worstelde met een, uh, met een ja. Ja echt een, een moeilijke ziekte. En waar gingen die naartoe? Die gingen naar Loerders... en zo komen ook die katholieke nee, maar wortels. Ik weer moet zeer... zeggen, ik ben ook eetbrok-identiteit. Jasper van Dijk, je hoort nog zo'n aantal mensen. Hè. Wat ik me dus afvraag... Um, hebben jullie nog tijd in de Tweede Kamer... voor die principiële discussies? Of zie je alleen maar uitvoeringsdiscussies? Nou, ik vrees dat het dat laatste wordt. Want uh, laten we eerlijk zijn... er wordt al uh, tientallen jaren gediscussieerd over Hilversum. Hè, en het is, uh, natuurlijk, uh, er is natuurlijk een woud aan omroepen ontstaan... En ik vind het eigenlijk goed dat nu de hele Tweede Kamer zegt... het moet overzichtelijker. Er zijn nu meer dan twintig omroepen. Mensen kunnen dat niet meer onderscheiden. Dus zoek nou meer die samenwerking in Hilversum. Maak meer herkenbare blokken, zoals ik net zei... progressief, conservatief, religieus. En laat die dan inderdaad, zoals jij zegt... op basis van leden gefinancierd worden... En dan heb je gewoon een herkenbare publieke omroep die zich onderscheidt van de commerciële omroepen. Dus niet de hele dag bezig is met kijkcijfers. En goede, kwalitatief, hoogwaardige programma's maakt. Oké, okay. uh, ik ga nog de laatste bellen. Bart, bleef jullie allemaal hangen. Bart, snel wat we tijd doet. Goedemorgen. Ja, dag Prem. Uh, ik, ben een, uh, ik ben het volledig met jou eens. Mijn stelling is dat uh, religie is in basis iets van het individu. En uh, dat de individuen samen de religie delen en dat willen verenigen... in kerkelijke zin en, en andere zin, ben ik ook voor. Alleen ik hoef daar niet voor te betalen. Nee. En op het moment dat wij vinden, uh, of de religie vindt... dat dat wel betaald moet worden, ben ik volledig met je eens... verenig je dan in een vorm waarin het een ledenaantallen krijgt... zodat het ook ondersteund wordt. Maar niet zomaar. Meneer Vee, wat heeft u te zeggen op deze hele intelligente... Duidelijk, charmante, aardige Bart. Ja, ik denk dat, dat zijn opmerkingen zijn ingestoken door de presentator... want het is volstrekt in lijn met wat de presentator vindt. Ja, ik denk dat uh, uh, alles wordt hier in, uh, uh, in de reacties die ik hoor via de telefoon... afgemeten aan geld. En uh, religie is niet meten aan geld. religie is al teruggedrongen naar het privé domein maar we kunnen niet ontkennen dat religie ook hoort in het publieke domein. Je zou deze samenleving niet kunnen begrijpen... als je niet beseft dat religie daar een rol in speelt... En dat hoort de staat te faciliteren. En daarom zijn die kleine omroepen onmisbaar voor het democratisch gehalte... en voor het levensbeschouwelijk gehalte van onze uh, samenleving. Er is veel getwitterd en gemaild. Uh, Louis Vermeer, het beste zal zijn als de NTR zou worden opgegeven... met geldverslindende programma's die niks toevoegen. Programma's als primetime Kunststof, Pavlat, Holland, Dog, enzovoort... kosten alleen bakken met geld. De educatieve programma's kunnen naar de... Uh, NOS. Goed idee, Louis. Dan kan ik lekker bij de commerciële mijn zakken veel meer vullen. John Koenraad, 30 miljoen naar de 242 omroepen. Kappen, RBG-leden, dus geen bestaatsrecht. Jan Bakker, onze vaste Meref, Nu vlieg je toch echt uit de bocht. Publieke omroep is er juist voor de levensbeschouwing. En dat mag gesubsidieerd Voor de pulp kan mij terecht bij de commerciële. Te veel pulp. De Jantje Smit, de Frans Bouwertjes. Worden op de publieke zender al gesubsidieerd. Daar zou men iets aan moeten doen. Tjarek Reininga, principieel heb je gelijk. Helaas treft het echter juist die omroepen. Die niet direct hoeven te concurreren met zowel de andere publieke omroepen en de commerciële. En daardoor de rust hebben om programma's te maken met een iets ander profiel en iets meer diepte. Die taak zou de NTR ook hebben. Maar daar heeft men met alle respect voor het goede werk toch te veel aandacht voor diezelfde concurrentie. Klopt, want daarom ben ik binnengehaald. Uh, religie op, TV, op RTV, wie wil dat nog zien of horen? Alleen de Diehard Fans. Inderdaad, zegt Tjarek Reining... het is idioot dat de Joodse lobby door de overheid gefinanceerde gezetheid kreeg Net als sommige kerken. Nee, ik ben voor de Joodse lobby. Hadden jullie ze maar niet zo massaal moeten uitmoorden in de Tweede Wereldoorlog. Nederland zijn inderdaad laffe klootzakken geweest in de Tweede Wereldoorlog. Maar zij hebben geen Joden afgevoerd, maar toegekeken en niets gedaan om het te voorkomen. Hoyprim had ook Ank uitgenodigd. Die is nu de voorzitter van de NPO. Door die tijd was hij algemeen directeur van de EO. Deze discussie zal nog doorgaan, Jasper van Dijk. Jullie hebben nu kamerbreed een meerderheid. De plannen van de minister zullen worden uitgevoerd. De omroepen zullen worden gehalveerd. Ja. Dat, dat klopt. En de, daarvan moet ik trouwens wel zeggen... dat de, dat de regering echt keihard bezuinigt hè, op, uh, op Hilversum. Er wordt 200 miljoen, dat is een kwart van het totale budget... dat zul jij ook weten, wordt bezuinigd. Dus al die omroepen die worden flink gekort. Het is prima om te kijken hoe kan het allemaal efficiënter en, en, en slimmer gedaan kan worden. Maar uh, ik ben echt voorstander van een publieke omroep... die zich onderscheidt van alle commerciële zenders... en die goede programma's maakt. Dat moet voorop staan. Goede programma's maken. Daar moeten de omroepen op beoordeeld worden. En, en, en, okay. en, en, en, en die één ding doet, uh, door die kleine omroepen als 242... is er ook een omroep als RKK. En die heeft als motto, RKK raak je ziel. En wie wil dat nou niet... Meneer Feyen, ik dank u hartelijk. Ik stel het zeer op prijs dat we kunnen discussiëren met elkaar... zonder elkaar de koppen in te slaan. En dat u op deze gelukkige dag dat u opa bent geworden... met ons dit debat aan wilde. Het debat zal nog doorgaan. Zo meteen, luisteraars, krijgt u hier op Radio 1... mijn vriendjes van de Fara. met de gids.fm. Dat is na het nieuws met Dorald Megens. Morgen zijn we er weer. Tot morgen. Namaste. Dag.